Misschien is het in Duitsland wat luguberder. Maar Frankrijk? En als je nu eens onverwacht toch iemand tegenkomt, schrik je dan niet? Nee. Misschien die man die uit het bos kwam? Ja, dat was niet leuk. Wat was dat dan? Dat was in de klim van Satiljeuna naar Van Nosk. Die man kwam met een knuppel in zijn hand een bospad afslenteren naar beneden.